U kunt nu luisteren naar De Pomp, een luisterspel van James Cameron. Het werd bekroond met de Italia prijs 1973, in het Nederlands vertaald door Adriaan Seelen. De geluidsregie is in handen van Luc Vierendeels. De muziek die opgenomen werd in de studio's van het IPEM is van Louis de Meester. Regie Frans Roggen. We hadden mee met het apparaat. Rustig, regelmatig. Dat doet u al enkele uren en heel goed, moet ik zeggen. Zo. Is dat niet veel beter? Het is allemaal voorbij, meneer Carter. U hoeft nergens meer bang voor te zijn. Luister naar mijn hart. Ik slaap nog. Ik kan het niet horen. Luister dus in mijn plaats, beste mensen. En doe je best om het aan de gang te houden tot ik wakker word. Ik moet me zo geweldig concentreren op die verduivelde ademmachine. En op de druppelmachine die me vol laat lopen met het bloed van een ander en op die gummibuis, de pismachine. Voor alles heb ik nu een machine. Gelooft zij de Heer, voor alle rubber, voor al wat zo soepel is als plastic hardkleppen, luister naar die oude tikker van mij, beste mensen, en geef me dan langzamerhand zelf het roer weer in handen. Alles oké, okay, zuster. Het gaat wel, dokter. Een beetje last met het ademapparaat als hij boven water komt. De ademwisseling is goed voor het ogenblik. Nog een poosje geduld. Het duurt wel niet meer zo lang voor hij bijkomt. U kunt even binnenkomen, mevrouw Carter. Eén enkel minuutje maar, hoor. Heel netjes ziet hij er nog niet uit. Hij moet nog een goede wasbeurt hebben. Natuurlijk kan hij nog niet spreken. En hij zal u niet herkennen. Hallo. Hallo, John. Kom, nu moet u weer de gang op. Al die gemislangen. Al die draden. Zeg maar niet dat hij me niet herkende, zuster. Zag u niet wat hij deed? Hij gaf een knipoogje. Wat u zegt, hij slaapt weer. Morgen herkent u hem niet meer. U bent wel erg vriendelijk, zuster. Hij morgen niet meer herkennen. Ja, wel hoor. Misschien heb ik hem vroeger nooit echt gekend. Ik droom. Ik licht de zonne in een bad van sodawater. God, wat een ellendige dorst. Cogito ergo sum. Ik denk, dus besta ik. En dat is toch al iets. Midden in de dood zijn we toch in leven. Ik... Ik lig hier al twintig jaar lang. Je ligt hier nog maar een goede 60 minuten. En daarvoor lag je zeven uur lang op de operatietafel. Man, wat zag je eruit. Je leek wel een opengetormde haring. De beste job die dokter Weitz ooit voor mekaar heeft gebracht. Hij heeft zo wat heel je inventaris overgeplant. En daar lig je nu, zalig onwetend van al wat met je gebeurd is. Een verdomd gelukkige wen ben jij, meneer Carter. Dokter Smart. Je denkt dat ik hier lig zonder dat ik van iets weet. Omdat ik hier niet weg kan met die akelige rubberslangen. Omdat je me volgepropt hebt met je fluwelen drugs. Maar je bent ernaast. Leut er maar voort, beste dokter. Ik kan je toch niet horen. Met het geroezemoes van al die arme stakkers en met die regen. We hebben nog nooit zo'n verrekte regen meegemaakt. Ik hoop toch maar dat we Sikarpoor nog halen, voor het donker wordt. Dank je voor de lift, kolonel. Niks te danken, meneer Kater. We maken nu eenmaal moeilijke tijden door. Hoeveel denkt u dat er overgekomen zijn, kolonel? Ongeveer 7.000 per dag, schat ik. Dat maakt zo wat 5 miljoen tot nu toe. Waar dat naartoe moet? Precies, of ik 25 jaar lang niks anders dan vluchtelingen heb gezien. En of het nu Joden zijn of Palestijnen, moslims of Hindoes, voor mij zijn het allemaal eendere stakkers. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. God, wat een zondvloed. Hoe we iedere jaar uitkijken naar die moesson. Hm? De Bengalis zouden verhongeren als hij niet kwam opzetten. En nu hij er is, gaan ze er even goed aan. Vooruit, Vooruitzagen, zet er wat vaart achter, zolang het nog niet donker is. ellendige weg, heel het jaar door, mag je wel zeggen. En met die regen lijkt hij meer op een stuk testbaan. Ja, we kunnen niet te veel naar de zijkant, anders komen we in die mensen terecht. Ik krijg het altijd op mijn heupen in een jeep. Pas op voor die truck vlak voor ons. Kalle sergeant. Sargeant. is hij heeft... Nee, kolonel, nee. Raken, ah, kijk uit, Enkelvoudige brug van linker scheenbeen. Rechter knieschijf ontwricht. Basiswervelkolom misschien beschadigd. Linkerkant borstkas zwaar geknust. Hm, ziet er bedenkelijk uit. Is de chauffeur dood? Chauffeur dood? Kapitein John Harvey, dood, kolonel Bekkebreuk. Veel kunnen we hier niet doen. De pols van die man lijkt nergens naar. Kan hij niet naar Engeland terug? Ik gemakkelijker dan die vluchtelingen, denk ik. En op die manier had je wellicht toch gelijk, dokter Smart... met die verdomd gelukkige vent... Voor mij is geluk een kwestie van omstandigheden. Precies die jeep. Wat een tegenslag niet. Maar er toch uit geraken, dat was geluk, ja. Ik weet dat ik slaap en dus ben ik niet toerekenbaar. Wat je waarschijnlijk niet weet is dat ik eigenlijk gedwongen werd naar hier te komen. Je kent dokter Sue Myrne, die hier de opnemingen controleert. Zij kent Margaret. En op die manier kreeg ze een voetje voor. Ik denk dat er geen andere keuze is, Margaret. Het is niet netjes iemand onder druk te zetten, maar het is de enige mogelijkheid. Hij zelf wou helemaal niet komen. Natuurlijk niet. Wie zou dat wel? Hij zei, eerst ga ik aan En daarna snijden ze me in reepjes. Dat zou een heel erg tijdrovende bezigheid zijn. Och, het zet hem geweldig tegen met de hartklep van een vaartje te moeten leven. De kleppen die dokter Waarts gebruikt zijn absoluut betrouwbaar. Bovendien zijn het plastic kleppen. Wel dan nog. Susan, wat moet ik doen? Maar de operatie duurt lang. Ze is gecompliceerd en gevaarlijk. Maar John ligt zo goed als op sterven. Hij kan niet anders dan toestemmen. Als ze hem opereren, kan hij erin blijven. Maar doen ze het niet, dan zal hij zeker sterven. Dr. Weitz is de knapste hartchirurg in Londen, in Europa. In, in heel de wereld, mag je wel zeggen. Wel, heren, deze patiënt is in zover een uitzonderlijk geval dat hij opgenomen werd na orthopedische behandeling voor bepaalde breuken, opgelopen bij een auto-ongeval in Indië. Breuken die slechts laatijdig konden behandeld worden. Geleidelijk werden hartstoornissen waargenomen. Een duidelijk geval van nodale hartverwijding met belachelijk lage polsvlak, 20 tot 30. Zoals u ziet ligt hij thans met een isoprenaline klisma. Wij ondernemen nu een chirurgische ingreep die urgent is, mag men wel zeggen. Er heeft zich een geval ontwikkeld van gekalcifieerde vernauwing van de aorta. Het verband daarvan met het letsel aan de borstkas is niet duidelijk. Nochtans hebben wij een hartletsel geconstateerd dat er iets vele jaren oud is en dat de patiënt niet heeft kunnen of misschien niet willen accepteren, wat misschien te wijten is aan zijn druk en eigen leven. We stellen de vervanging voor van een aortaklep door een Start Type 2 exemplaar en de implanting van een pacemaker. Zuster. Is dat een gewone manier van doen? Juist alsof u een soort proefdier was? Zeker. Zo'n consult, dat is de curie, weet u. Het vervelende is dat u op de during gaat geloven. Wij tenminste. We moeten wel. Zuster, houdt u van mij? Ik ben helemaal weg van u, meneer Carter. Maar nu hebt u eerst een afspraakje met de tandarts. Met wie? Me. Margaret, ik ben ze allemaal kwijt. Allemaal? Al je tanden eruit, zomaar. De grote middelen, liefste. Vraag mij liever niets. Daar heb je dokter Weitz voor. Hij is de Führer. Hierna komen de nagels van mijn tenen wellicht aan de beurt. Maar dokter Weitz, u gaat zijn hart opereren. Waarom moet hij dan zijn tanden kwijt? Ja, zo hoort het nu eenmaal. Het spijt me, mevrouw Kater, maar het wordt een lange en gevaarlijke operatie. Uw man is niet meer zo jong. En we willen het risico vermijden van een mogelijke infectie van de tandwortels. Die tanden waren trouwens niet veel meer waar. Maar allemaal tot de laatste toe. U weet dat hij erg trots aan Aard is. Wat een drama. Het spijt me, mevrouw Kater. Maar morgen zal uw man heel andere zorgen hebben dan enkel voor zijn tanden. Ik heb een man gekend met een overgeplant hoofd. <lacht> een Succes over de hele lijn, maar het stond erachtens tevoren op. <lacht> op die manier wist hij niet waar hij aan toe was. Ja. <lacht> Dat mens was opgegeven, weet je, en ze gebruikte haar voor een man. <lacht> Kijk naar nou, die kerel in Zuid-Afrika, die speelt het klaar. Volledige integratie, zwarte harten in lichamen van Blanke. En Weet ik niet. Ik kan nog altijd niet geloven dat het waar is. Het gebeurt met iemand anders. Het gebeurt altijd met iemand anders. Misschien ben ik iemand anders. Vanmorgen, stel je voor, was er een knappe Italiaanse patiënt op de afdeling. Aan de overkant. Er was een priester bij die twee kaarsen op zijn tafeltjes zette en zijn bicht hoorde. En terwijl dat aan de gang was, moest ik muziek maken in mijn fles. Ik wilde helemaal niet de heilige schenner uithangen, maar die... ...theoretische pillen, daar heb je niet van terug. Wanneer het opkomt, moet je ook meteen... ...al ben je juist halfweg een wees gegroet. Ik was erg rauwig over mijn stomme blaas... ...tot die man... ...naar mij toe kwam. Hallo, meneer uh, Carter. Ik geloof dat we elkaar voor het eerst zien. Ik ben zowat almoezenier hier. Onbezoldigd natuurlijk. Onze cliëntele is niet erg uitgebreid, meneer uh, Carter. Ik weet niet of u van onze confessie bent. Om de waarheid te zeggen, nee. Uh -huh. Andere richting misschien? Toch niet. Hmm. Moet u dan aannemen dat u... Mijn zieltje zi hoeft niet uit de brand gered. Ik heb zelfs nooit vuur gevat. Wel, dat is tenminste eerlijk. Eigenlijk ben ik hier alleen maar bij wijze van hulp. In geval van nood, zou je kunnen zeggen. Weet u, ik ben geen kandidaat voor wat u de laatste sacramenten noemt. Nee, nee, natuurlijk niet. Het idee... Om het recht uit te zeggen, eerwaarde... Priesters... Maak maakt mij een beetje schuw. Ik ben helemaal geen agressieve ketter. Wel, ik ben evenmin een zieltjesjager. In mijn jonge tijd heb ik Gilbert Chesterton eens ontmoet. Hm. Hemel, zo voel je pas hoe oud je wordt, niet? Toen ik nog een kleine jongen was, kwam ik soms souperen bij mijn vader. Echt? Uh -huh. En u ziet er nog heel goed uit, meneer uh, Carter. <laughs> Kunt u dat volgende week nog eens komen zeggen, eerwaarde... Dat zal ik zeker doen. Of misschien ook niet. In alle geval, ik wil zeggen dat Gilbert Chesterton jaren geleden een boek schreef waarin. Ja, ik geloof dat het zo was. Hij gebruikte het symbool van een grote vallei in Wessex. U weet wel waar die witte paarden staan uitgehakt in de heuvelruggen. En daar had je dan die jonge man die in een huisje woonde op zo'n heuvelrug. En die voelde zich genoopt om de wijde wereld in te trekken op zoek naar diep mystieke monumenten. Ergens een enorm beeld of een graf van een reus of iets dergelijks. Je weet wat voor knapen die katholieke intellectuelen waren in de twintig jaren. En toen hij juist ver genoeg was, keek hij achterom. En hij zag dat zijn huisje, zo plat gedrukt tegen de helling, als het kwartier van het schild, er precies uitzag als een stuk van zo'n grote figuur. Hij had altijd volop in de mystiek geleefd, maar hij had het nooit beseft, omdat hij er met zijn neus op zat. Chesterton meende dit te zeggen, denk ik. Als je niet echt in het christendom leeft, dan kun je er best resoluut buiten blijven. Zoals die jongeman, meneer Carter uh, Of zoals u zelf natuurlijk. Er zijn zeker een heleboel aspecten aan mijn beroep, waarop u een bredere kijk hebt dan ik zelf. U neemt het toch niet kwalijk dat ik even naar u toegekomen ben? Zo'n kleine conversatie, daar lief u aan op. God zegen je, mijn zoon. Als dat een conversatie was, spaar me dan zijn sermoenen. Wat zegt u, zuster? Uw pillen. Vier pillen, meneer Carter. Uw temperatuur en uw staal op uw gemak. Is dat een van de... Gebruikelijke woordspelingen hier? Ja en nee. Onze zin voor humor is bekend op Barbados. Wel, dan kun je hier je hartje eens ophalen, zuster. Wat gebeurt er morgen met mij? Me? Morgen gaat u naar boven, meneer Carter. Precies of je Kafka leest. Ik ga naar boven voor een routineboring en voor een opscheuring van de kopcilinder. En om de waarheid te zeggen, ik mag er niet mee wachten. Tot zo lang laten ze me gerust niet. Hm. Wanneer komt. Margaret? Hallo darling. Hallo. Hallo Johnny. Oh Margaret. Ik mocht eigenlijk niet komen. Ik kan niet lang blijven. Ik moet dadelijk weer weg. Ik heb nog van alles te doen. Jij trouwens ook. Een party? Natuurlijk de party van morgen. Wanneer alles voorbij is. Als de zon opkomt. Ik mag er niet mee wachten. Ik ook niet. Maar ik moet wel. Margaret, heb je wel geld genoeg? En of. We hebben olie aangeboord in de kelder? Ik hou van je. We zijn rijk. Ja, nou, we zijn rijk. Maar ik voel me slaperig en, en blij. En bang. Wel te rusten, Margaret. Kom. Kom. Maak het u gemakkelijk in het bureau, mevrouw Kaart. Het wordt een lange nacht. Een sfeer van dolce far niente, een gevoel van schuld, van onmacht, een fatalisme, een schrik. Driemaal de kring van twintig jaren rond. En daarmee heb ik de profeten nog in het ongelijk gesteld. Al die tijd dacht ik dat me niets kon gebeuren. Wat het hart betreft bedoel ik. Het hommelde zijn eigen weg doorheen de eigen tijd. Het draaide mee met de wijzers van de klok en met de seizoenen van het jaar. Zonder dat ik moest helpen of remmen. Het was een goed hart van de oude soort. Dacht ik. Als ik er al ooit aan dacht. Ik heb al gemerkt dat ze hier niet veel voelen voor de romantische toer. Mensen houden niet van elkaar, van ganser harten. Hun hart is nog warm, nog koud. Het is even weinig het centrum van het lichaam als het zitvlak of de blaas. Ik bedoel het hart, zuster. Hoe kan een hart? vol liefde zijn. Het hart is een holle spier, buitengewoon sterk. Het is eenvoudig een pomp, die per dag 10.000 liter bloed verplaatst. Boezems, kamers. Doet je denken aan boezemvriend, een kamerkat, aan kitero en Venus. En toch... Bij de première in dit merkwaardig Guignol-theater is mijn pomp van liefdevol. Ik neem aan dat ik siepel van de drugs. Toch moet ik bekennen dat ik me helemaal niet zo voel. Ik ben zo kalm als een oester. Maar ik denk dat het eerder een kwestie is van wilskracht. ...dan van scheikunde. Een beetje van alle twee, maar toch meest van scheikunde. Hebt u zin om iets te drinken? Wat wilt u daarmee zeggen, zuster? Natuurlijk heb ik trek in een slok. Nooit meer gehad in heel mijn leven. Ik bedoel een kop thee of iets dergelijks. Ah, in dit verrekte hospitaal kun je van alles in zo'n kop thee oplossen. Zal ik ze even gaan halen? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Je wordt er wellicht kalmer van. Ik ben eerlijk te kunnen zeggen dat ik nooit schrik heb gehad voor de dood. Nee, in alle ernst. Het is de grote troost als je niet gelooft. Als er niks is, moet je voor niks schrik hebben. Maar sterven. Ah, dat is heel iets anders. Ik ben een beetje bang om te sterven. Omdat ik op het randje af een lafaard ben. Ik ben geen held als er pijn aan te pas komt. De dood is zo'n vernedering. Daar ben ik wat huiverig voor. Ik heb zoveel mensen zien sterven. En ik ben er zelf dicht genoeg bij geweest om het te weten. De echte vuile streek van de dood... ...is de ontluistering. Maar in dit geval vind ik dat niet zo'n groot probleem... ...als ik hier moet optrekken. Ik zou willen dat ik mijn taak volbracht had. Zelfs die idee is misschien wat... Verwaand. Ik denk niet dat u zo verlangt naar die thee. Ik denk het ook niet, zuster. Probeer wat te slapen. We zullen je flink op tijd wakker maken. Hallo? Morgen. Rustig en kalm. Mm -hmm. Jammer dat je geen ontbijt krijgt. Draag dat maar naar mijn tanden. Geen de pret maar. Ja, kom, we beginnen eraan, meneer Korte. Geef me zijn arm. En nu een klein prikje. Zoals de actrice zei tegen de bisschop. Ah, ah, oh. Kom. Oké, okay. zuster. Horapport. Wel, ik wist niet dat de kerel toch nog ergens in geloofde. Altijd een slag om de arm houden, zuster. Hm. Hij is vertrokken, de goede man. Heidenen hebben soms nog het beste hart. Ik wil maar zeggen dat je de indruk krijgt van een soort paradox. Zoiets van, ik kan niet volgen. Het voorgeborgde is zo'n vreemde streek, vind je ook niet, vader? Er was zoveel dat ik je moest vertellen en moeder natuurlijk ook. Maar ik weet niets meer. Het zit allemaal zo muurvast. Maak er je niet druk over, Johnny. En die kou. Christus, wat is het? Koud. Moeder vindt het zeker erg. Je moet hier maar eens liggen, vastgebonden op je rug, terwijl de kou in je borstkas bijt. Weet je dat ze mijn hart invriezen en het zo naar Indië sturen? Dat had ik niet mogen zeggen. Moeder zal het zich te veel aantrekken. Waarom blijf je maar over je lieve moeder praten? Ze is toch dood? Maar jijzelf bent ook dood, vader. Ik bedoel... Ik bedoel er niet zo onvriendelijks mee. Trek het je maar niet aan. Hoe lang zijn je moeder en ik al dood? Dertig jaar? Jij dertig. Moeder 41. Ik hield zoveel van je vader. Heb ik het je ooit gezegd? Oh ja. Zo op je eigen manier. Het is zo vreselijk lang geleden. Hemelse deugd. Hoe oud ben je nu, jongen? Dat moet... wel... vijf jaar ouder dan jij, vader. Lieve deugd. Ben jij ook dood, Johnny? Dat kan ik niet precies zeggen. Ze gaan het me dadelijk vertellen, denk ik. Ze? Wie zijn dat? Die mensen hier. Al die mensen in hun groene jassen vol bloedvlekken... met hun maskers op. ...midden al dat onroestbaar staal. Enkel schaduwen tegen dat verschrikkelijke licht. Vader, ze doen de wonderlijkste dingen met mij. Me. Er wordt verondersteld dat ik daar niets van weet. Ze zagen mijn borstbeen door... ...en met klemmen buigen ze mijn ribben terug... ...om met hun messen aan mijn hart te kunnen snijden. Lijkt vampieren. Jongen, toch. Wat is dat voor een zwarte kunst? De bedoeling is mijn leven te redden, vader. Je kunt het geloven of niet, een kloppend hart is meer waard dan een mooie kroonader. Daar kan ik in komen. Weet, Weet je wat ze met mij uithaalden? Ja, vader. En ik denk daar niet graag aan terug. Jij dacht niet zoveel aan jezelf toen je stierf. Zie iets door de vingers voor mij, zoals je altijd hebt gedaan. Wat doen ze voor het ogenblik? Jongen, toch. Ik weet zelfs niet waar ze zijn. Ook niet waar wij zijn? Nee, ook niet. Ik geloof alleen maar dat we een heel eind van huis zijn. Ik weet het niet. Ik heb de indruk dat ik hier al jaren lig. Rustig en comfortabel vader met de elektroden vastgekleefd op mijn borst. Ze gaan naar de hartmonitor die zachtjes staat te piepen, uur na uur. En die zijn hortend lijntje trekt over het kleine schermpje. Elk miniem plekje in het kleine radarbeeld betekent drie vierde van een seconde langer leven. Nog altijd gek op mooie, mooie passages. passages, zie ik, Johnny. Maar vader, dat heb ik van u. Mooie, mooie passages? Lieve hemel. Iedereen in de zaal die voorbij mijn monitor kwam, stond even stil om naar te kijken. Als dat geen flagrante inbreuk op mijn privacy was. Iedereen zo te gast bij iemand zieke aorta. Ook wel een beetje vlijend, in zekere zin. O, vader, toen jij leefde, stonden de echte mirakels nog te gebeuren. O, lieve vader, ga niet weg. Ik voel dat het nu aan het gebeuren is. Bloedcirculatie en ademhaling worden nu verzekerd door de hart- en longmachine. Dit betekent dat hart- en longen worden uitgeschakeld en hun werking wordt zoals u weet overgenomen door het apparaat waar langs bloed met aangepaste temperatuur wordt aangevoerd. Ik maak u attent dat een warmteregelend systeem de lichaamstemperatuur voor het ogenblik merkelijk doet dalen. Immers hoe kouder de weefsels, hoe minder zuurstof er nodig is om een cel, en dus de patiënt, in leven te houden. We koelen hem eigenlijk af. De patiënt bevindt zich feitelijk in een toestand van schijntoom, terwijl we de mechanische ingreep van de transplantatie uitvoeren. Men zou dit het kritieke ogenblik kunnen noemen. Vader, ben je nog hier? Speel geen verstoppertje, vader lief. Ik voel me niet goed. Wat ik inadem is mijn adem niet. Het bloed dat ik opslorp is mijn bloed niet. Ik heb je nog niet over dat bloed verteld, geloof ik. Ze moesten er heel wat bij elkaar vinden voor mij. En of je het gelooft of niet. Het schijnt Zijn. dat mijn bloedgroep moeilijk vlug kan bepaald worden. Ik ben er niet zeker van dat ik het allemaal begrijp. Vertel jij het, maar. Hè? Wel, door een stom toeval werd ik ook getest. En mijn bloedgroep was dezelfde. Natuurlijk mocht ik niet te veel afstaan. Verbeeld je. Wat een symbolische ceremonie. Wat een rituele bepaling. Een halve liter op de twintig. Ik vroeg dat ze die halve liter van Margaret... tot het laatste zouden bewaren. Dat moest het laatste zijn dat ik tenslotte overhield... om altijd maar rond te stromen in mijn hart. U overdrijft een beetje met uw romantische symboliek, meneer Kater. Het hart is een gepomp. Een gebroken, een berouwvolle hartspomp. Heimwee doet de pomp verlangen. O, gun ons toch die doezelzoete droom, dokter Weiss. Laat, Laat ons toe de pomp, pomp op de tong te dragen. Zalig de zuiveren van de pomp, want zij zullen God, God zien. Maar dokter Weiss. Zul zijn niet zien? Leid ons af met uw onderbewustzijn, meneer K. Doe alsjeblieft niet alsof u tot de lering behoort. Oh, John. Ze zijn heel vriendelijk. Ze hebben me hier een ja. bed gegeven. Laat me niet te lang. Laat meneer niet wachten, jullie. Hier langs. Gezinshoofden hier laten opschrijven. 5.281.302. 5.281.303. 5.281.303. Waar moeten die allemaal naartoe? Dat mag Joost weten. Eén en dingen hier, rechts. Rantsoenkaarten achteraan. Ik ...als ze deze week nog iets te eten krijgen. Coronel, deze man is dood. Daar heb ik niets mee te maken. Doorgeven aan de soldaten. Ik Op miljoen vijf miljoen... De een of andere manier moet ik terug in Chicago zien te geraken... ...voor het donker wordt. Nou, u kunt juist met ons meerijden, meneer Carter. Wij vertrekken zo dadelijk. Dank u, vriendelijk, coronel. Klaar, kapitein Schodering. Oké, okay, chauffeur. Je gaat u hier vooraan zitten, meneer Carter. Dank uh, u wel, kolonel. Dank u wel. Elendige weg. Heel het jaar door mag je wel zeggen. Met die regen legt hij meer op een stuk testbaan. Ik zou niet graag achter het stuur van die vrachtwagen zitten. Nee, kolonel mee! De... Ah, ik... Kijk uit, Blijven, Ik weet dat het erg vreemd aandoet, maar probeer gewoon mee te ademen met de machine. U hebt het nu al verschillende uren heel goed gedaan. Het is allemaal voorbij, meneer Carter. Niet meer aan denken. Niet meer aan denken. Niet meer. Onze bescherming... Ons materiaal, onze knuffelbeertjes, onze symbolen, onze patiënten. We houden van ze. Trekken hun touwtjes. We zijn slim en vriendelijk en listig en lief. Ze houden van ons en ze haten ons. Ze huiveren als wij het aanraken en hunkeren naar onze handen. Geen hartslag. Of we horen hem, of worden geacht hem te horen. Elke bloeddrukzijger, elke mondvol drinken, elke druppelsecretie, wordt genoteerd. Geen milligram, antibiotica, of hij staat in het verslag. Hoe nodig onze controle, hoe haatelijk onze bemoeizen. Als Miacarta vannacht sterft, zal zijn laatste ervaring mijn leidzame aanmoediging zijn om voor te leven. Waarom weet ik ook niet precies. Praat niet met dat masker op, John. Ik zal tegen jou praten. Heb je verteld dat het allemaal voorbij is? Ze bedoelden eigenlijk, nu begint het. Ziet u, hij verstaat u perfect. Je zou bijna gaan denken dat het menselijke wezens zijn. Zo goed verstaan ze je. Zal ik eens wat zeggen, zuster? Ik kan mijn vrouw verstaan van op een mijl afstand. Al zegt ze geen woord. Margaret. Weet je dat mijn zuurstof van de staat is en mijn bloed van jou? Ik word bijeengehouden door stalen pinnen en geactiveerd met een batterij. Zoals een stuk Japans speelgoed. Zo voel ik me tenminste. Kun je me horen, magre? Nog niet, John. Ik kan je horen, jongen. Maar je golflengte verandert, Johnny. Toch vriendelijk om eens aan te lopen, beste jongen. Ik zal je moeder de groeten doen. Ik zou graag wat langer gepraat hebben. Later misschien binnenkort. Wel, hoe gaat het ermee, meneer Carter? Goed. Dank u. Dokter White zegt dat u formidabel was. Zeg dat ik hem ook graag mag. Wat? Wat zegt u? Laat maar. Het voornaamste is dat u wat kunt slapen. Elektrocardiogram en zo komen morgen aan de beurt. Dorst? <touw> Duiveld. Meneer Carter mag binnen een half uur drinken. Ah, uitstekend. Nou, tot morgen dan, ja? Het is allemaal voorbij. Het is allemaal voorbij, John Carter. Het ligt allemaal heel ver achter je. Ga nou niet glienen, John Carter. Je hebt wel erger meegemaakt. Probeer wat te slapen, John Carter. Laten we een wedstrijd in tien ronden organiseren... Tussen je barbituraten en je pijn. De nachten zijn zwaar, dat weet u, dokter. Dat zijn de kwaaiste uren. Hoe kan ik slapen als ik altijd rechtop moet zitten als een officier van justitie? Ik begrijp het. Maar die hoek van 30 graden is nu eenmaal noodzakelijk. Dat moet posturale hypertensie voorkomen en de vochten doen afdalen naar de paraventrale kanalen. Oh. Ja. ja, dat verandert natuurlijk heel de zaak. Ik denk niet dat ik ondankbaar ben, dokter. Ik, ik dank u voor al uw goede zorgen. Dat is dik in orde, beste kerel. Jullie verdomde smerige, sadistische, science fiction rotzakken. Als ik al die ellende vooraf geweten had, zou ik er liever ingebleven zijn. Weten jullie niet dat ik helemaal geen pijn voelde voor jullie mijn hart? We gonden los te schurren. Ja. Los, zusters, zuster, teamers, zuster, teamers, zuster, teamers, zuster. Ja, hier dokter, ja? ja zuster, ik, ik het ernstig. Ik, ik zou dood willen zijn. Wat uh. denkt u, dokter? Ja, goed, goed. Een ogenblikje, meneer Canto. De zuster zal u helpen. Ach, zal ik dan nooit eens twee uur achter elkaar gewoon door kunnen leven. En waarom niet? Even uw arm, meneer Carter. ...natuurlijk de cholera. En dan heb je nog al de rest. Je kunt hier gemakkelijk het hoekje omgaan... ...zonder het drama van de cholera. Weet u, meneer Gauter... ...in Indië kun je sterven... ...omdat je geen kans krijgt om te leven. Onder voeding... ...met al de gevolgen van diening. Vijf dagen lang marcheren... ...doorheen de moessonregen. Hebt u nooit gehoord van mensen die sterven? Eenvoudig doordat ze niet in leven konden blijven. Ja, ik ben hier vroeger nog geweest. Dan weet u en... ook dat het beter is u er buiten te houden. Sorry, dokter. Vijf miljoen Vijf miljoen, miljoen. Er is wel 99. iemand die u gelooft en mij ook niet. Nummer zes miljoen van de statistieken zou wel een dode naamloze baby zijn. Die het kanaal afdrijft. Natuurlijk. Is het ooit anders Wat geweest? Wat ben ik dan? 6.101. 6.102. 6.103. Als u eindelijk gedaan hebt met Jeremie meneer Carter... dan heb ik prettig nieuws voor u. Mijn vrouw is hier. Om u naar huis te brengen. En nu de pantalon. Gekke dingen vind je niet. Eén voor elk been. Doet me denken aan het parlement rechts en links die samenkomen bij de zetel van de voorzitter, te weten het kruis. Oh, oh. Ah. Oh, en nu de sokken. Ik kan me moeilijk bukken schat. Mond dicht. Help me. Wat een vreemde, om niet te zeggen gekke situatie. Een goed, oud, gemelijk hart loopt op een klein elektrisch mechaniekje om ervoor te zorgen dat heel het geval op gang blijft. Dat kun je meer wensen. De best onderlegde dokters zijn het erover eens dat een regelmatig kloppend hart een zekere garantie is voor een vruchtbaar leven. Is dat juist? Ja, juist! juist, juist, juist. Wel, de pantalon zit goed. Nu de schoenen. Dank je, Margaret. Oh, je weet dat we dit alles moeten bekijken. Zo beweren ze toch altijd? Zonder enige zweem van pathos. Bijvoorbeeld, als iemand bijziend is, draagt hij een bril. Dat is toch doodgewoon? Wie slecht hoort, draagt een hoorapparaat. Er zijn een boel mensen met een houten been... Of niet soms. Ja. Wel, wat ik heb, dat is een ding dat het hart doet kloppen. Bovendien kan je het niet zien wat niet het geval is met een bril of met een hoorapparaat. Mijn levensstroom pulseert door een klein plastic klepje dat open en dicht gaat. Juist zoveel keer per minuut. Alleen jij in mijn armen zal de kleine reddingsboei horen kloppen. Wanneer zal dat gebeuren, om samen met jou dat wonder te beleven? Morgen. En morgen. En morgen. Weet je, nooit zal ik nog iets voor vanzelfsprekend houden. Zolang ik leef. Ja, daar gaan we dan. Met één sprong kwam de geboeide, gevangen kaart los van alle banden. Vrij zijn, dat is synoniem van Marylebone High Street. Nu heel voorzichtig de trap af. Het zou jammer zijn als je nu een enkel breekt. Voor de auto. Niks van. Je bent voor niets meer bang, John. John. Ja? Waar je schat is, daar zal ook je pomp zijn. Pas op met die opzichtige stok, John. In orde, mevrouw Carter. Dansje De pomp was een luisterspel van James Cameron bekroond met de Italia Prijs 1973 in het Nederlands vertaald door Adriaan Seelen. De rolverdeling John Carter, Mark Leemans Margaret Carter, Diane de Goeie Verder horen u ook Walter Cornelis, Janine Schevernels, François Bernard, Jos Simons, Geert Lunskens. Marga Nijrink, Frans van den Branden, Robert van der Veken, Jacqui Morel, Jeff Burm, Arnold Willems, Hilde Sacré, Jo Krap, Marcel Hendricks, Hugo Prinsen en Joris Colette. Technici waren André de Mil en Roger Cleremans. Geluidsregie Luc Vierendeels. De muziek die opgenomen werd in de studio's van het IPEM was van Louis de Meester. Regie Frans Roggen